Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. In ons tweede uur gaan we weer allerlei leuke dingen doen. U uh, heeft overigens geluisterd naar Rock's Music met More Than This. En ja, uh, er komt ook nog heel veel meer aan, dus dat komt heel goed uit. Uh, we gaan beginnen met het gesprek met Jelmer Koper... over het jongerendebat in Zandvoort. Daarna komt René Timmerman over de schuldhulproute. Sander den Bosch gaat vertellen over Zandvoort-Beyond die doorgaan natuurlijk. En Jim Draaier over chocola en horloges. Ja. Welkom uh, uh, Jelmer. Ja, goedemorgen Roy, hallo. Also, fijn dat je hier bent. Uh, we hebben net uitgebreid geluisterd, uh, bijna drie kwartier, naar wethouder Gert-Jan Bluis. Niet een jongere, maar wel een oudere ja. lijsttrekker van ja. de partij hier in, in Zandvoort, CDA. En die vertelde ook over een jongere raad. Jongeren en politiek. Dat is iets wat eigenlijk nooit goed samen schijnt te gaan. Dat is uh, sinds enige tijd wel weer een beetje veranderd. Maar het is altijd wel een uh, lastige relatie, ja, jongeren en politiek. Het is toch altijd wel saai. En uh, om je nou echt vanuit jezelf er betrokken bij te raken is lastig. Maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook bij de politiek zelf. Om daar iets voor te doen. Om het uh, wat uh, transparanter en wat dichter ook op de jongeren te maken. En dat kan je dus bijvoorbeeld doen met zo'n jongerendebat in aanloop naar de verkiezingen. En, en wat is nou dat de jongeren debat? Gaan de jongeren dan met elkaar in discussie? Of? Nou ja, het, het idee is eigenlijk dat het vindt plaats op vrijdag 18 februari. Uh, dat is uh, ruim voor de verkiezingen. Uh, de, de jongste van de deelnemende partijen van de kandidatenlijsten. die doen daar aan mee. En die gaan uh, in discussie over allerlei stellingen die uh, jongeren in Zandvoort uh, aangaan. Uh, de toekomst. Uh, denk ook bijvoorbeeld aan uh, woningbouw. Maar überhaupt van. Ja, er kan bijvoorbeeld een heel plan komen rondom jongeren misschien dat er speciaal geld wordt, een geldpotje wordt besteed aan jongeren. Ik noem maar iets. Daar kan dan die avond over gedebatteerd worden. Oké, okay, en die jongeren die gaan vragen stellen. Hoe komen we aan al die vragen? Ja, inderdaad, ook een, ook een deel van dat debat is dat de, dat de kijkers thuis... of van tevoren of tijdens het debat kunnen meepraten... en ook hun vragen inderdaad kunnen insturen. Nou ja, dat kan over van alles gaan. Iets heel kleins, persoonlijks... Wat in jouw buurt dichtbij speelt, maar stel je hebt ook wel echt de grote vraag over uh, wat de Stanfordse politiek voor jou kan betekenen, dan uh, kan je dat die avond ook stellen. En het is eigenlijk gewoon uh, twee uur lang uh, de politiek en jongeren samenbrengen en hoe uh, beter dat kan gewoon met de jongste van de lijst. Want uh, dat, dat is dan toch wat uh, ja nog dichter op de jongeren als je dan ook meteen uh, de jongste van de lijst pakt. Dat is dan misschien niet iemand die ook daadwerkelijk op een verkiesbare plek staat. Hè? Maar het is wat makkelijker praten met iemand van je eigen leeftijdsgroep... Uh, dan, dan mensen die misschien nu in de raad zitten. Ja, en dat laat natuurlijk ook zien... Uh, of de partijen bezig zijn met daadwerkelijke ja, verjonging. Als ja, of ze, of ze daar standpunten op hebben inderdaad. Een visie, een, uh, een stukje in hun verkiezingsprogramma. Nou ja, wat het CDA afgelopen uur vertelde over die jongerenraad... dat is natuurlijk interessant dat ze daar uh, aandacht aan besteden. Ik zie ook op hun lijst dat er een aantal... Uh, ja, jongere mensen hoog uh, genoteerd zijn, zeg maar. Dus dat soort voorbeelden zie je ook bij andere partijen. Hè. Er is nu een hele partij, Jong Zandvoort. Daar ben ik persoonlijk ook erg benieuwd naar... Uh, de, wat die voor jongeren gaan betekenen. Want ze zijn voor de verjonging van de, de politiek. Uh, maar de naam Jong zit erin, dus ik ben heel benieuwd. Je ziet ook mijn nieuwe partij als C... dat daar uh, veel aandacht is voor jongeren. Maar niet te vergeten, partijen die er al uh, langer in de raad zitten... Uh, nou, ik noemde net al... Uh, CDA, maar ook GroenLinks of D66, die hebben altijd al jonge mensen zeg maar, naar voren geschoven. Hè? De fractievoorzitters zijn nu ook niet uh, van een hogere leeftijd, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. Uh, en dat heeft de VVD eigenlijk ook altijd al gedaan, uh, tenminste wel de laatste raadsperiode. Uh, uh, dus, dus er wordt wel echt al naar gekeken, maar wat die, die politiek inhoudelijke onderwerpen, daar is natuurlijk nog veel aan te veranderen... En daar kan je dus als jongere over meepraten en wordt over gedebatteerd uh, die vrijdag de 18e. En wordt het ook een, een, een leuke avond? Is, of het, is het echt gewoon wat mensen altijd uh, denken van... Goh, hoe, hoe kom ik, uh, hou ik het vol uh, als je Nee, bent? Het, het, het is natuurlijk wel uh, het is een jongerendebat, Dus het is ook ingesteld op het publiek wat uh, gaat kijken en luisteren. En uh, daar ook hopelijk aanwezig kan zijn in verband met de coronasituatie dan. Maar daar gaan we wel vanuit om gewoon een, uh, een publiek ook te kunnen uitnodigen. En het is natuurlijk gewoon de sfeer van jongeren. Dus ook gewoon na afloop even gezellig een drankje doen. Dat hoort er ook bij, hè? Uh, uh, uh, en ja, inderdaad, de onderwerpen die, die maken de avond. Maar het wordt ook wel ja, wat, misschien wat soepeler opgezet dan het uh, standaard uh, lijsttrekkersdebat. Uh, uh, wat toch meer gaat over de grote thema's die veel verder weg staan uh, van jongeren. Want ja, dan kom je bij die algemene politieke dingen die gewoon ja, best wel saai zijn best wel zij zijn. Uh, Maar ik heb ook begrepen dat uh, je zei dat een aantal mensen misschien op niet verkiesbare plaatsen staan. Maar als de jongeren daadwerkelijk allemaal gaan stemmen, uh, ja. hoeveel ja. zetels kunnen de jongeren in Zandvoort? Nou eigenlijk ja, dat, dat is nog best wel, want we hadden afgelopen week natuurlijk uh, de, de bijeenkomst van de mensen die het uh, organiseren vanuit Zandvoort kiest. Er wordt trouwens geproduceerd door Zandvoort Insight, uh, die gaat het ook uitzenden. En toen hadden we het erover ja, van hoeveel invloed hebben die jongeren nou eigenlijk op de stemmen. Zijn we dat een beetje gaan uitzoeken van hoeveel mensen wonen er nou. En let op, we rekenen jongeren van 18 tot 35. Dus ook nog als je boven de 30 bent hoor je dat de jongeren in Zandvoort... en ja, daarvan... Uh, uh, uh, dat, dat bestaat toch wel uit 2500 mensen... Uh, en we hebben dat er uh, rond de 11.000 in Zandvoort. Nou ja, reken maar uit, dat is zo vijfde van de stem wat neerkomt op 3 tot 4 zetels. Dat is uh, niet niks als je allemaal gaat stemmen. Maar ja, ik heb ook gezien bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen... dat maar 41% van heel Zandvoort uh, het stemhokje vond. En ja, dat is toch wel een beetje triest. Uh, en ik denk ook dat jongeren daar heel veel laten liggen. Ja, dus waarschijnlijk gaan er minder jongeren stemmen dan ouderen. Ja, dat, dat, dat, dat, ik, ik hoop ook zelf om door dit soort dingen te organiseren... en ook uh, nou ja, zo'n platform als Stanford kies, wat nu ook de laatste weken in volle gang is... Uh, uh, dat het ook op andere manieren andere mensen bereikt via online... en dat ze op die manier ook gaan stemmen. En dat ze toch zich een beetje verplicht voelen van... kijk, ik heb het wel de hele tijd gevolgd, nu moet ik ook stemmen. Want je ziet wel, vorige jaren was het misschien dat het politieke nieuws uh, op een andere manier werd gebracht... waardoor het maar een select clubje bereikte, zeg maar. Uh, en, en dat is gewoon jammer, want uh, uiteindelijk zijn de jongeren... natuurlijk nog de langste de mensen die het hier het langst moeten wonen, leven... hopelijk kunnen wonen, uh, benadruk ik nog maar even. Uh, t, uh, en ja, dan mag je je stem echt niet verloren laten gaan. Oké, okay, en wie zit er allemaal in de organisatie van, uh, van dit jongerendebat? Nou, onder meer uh, degene die mij nu interviewt, <laughs> Roy <laughs> Dongen. Uh, dus samen met, uh, het wordt dus vanuit Zandvisite georganiseerd. In die, uh, uh, vanuit daar kom ik zelf ook. En uh, samen met Romy Koning, die uh, is ook, uh, heeft het afgelopen vorig jaar ook een platform opgezet voor uh, starters. Om hun ook een uh, kans te geven in Zandvoort. Een Facebookgroep die ook veel aandacht uh, bereikte bij de Zandvoortse politiek. Werd ook meerdere keren aangehaald in uh, vergaderingen en zo. En heeft ook een paar keer ingesproken op uh, thema's als wonen. Dus die uh, organiseert ook mede het debat. En samen met haar zou ik die avond dan ook uh, gaan presenteren. En uh, de stellingen voorleggen aan de deelnemende partijen. Ja, en volgens mij uh, missen we nog één uh, persoon in de organisatie, mijn naamgenoot. Ja, Roy van Buring inderdaad. Ja, vanuit Sanford Isai, die, die, die doet op de avond zelf de, de, de regie en de technische dingen organiseert hij van tevoren. En hij regelt ook uiteindelijk dat het evenement er staat. Dus de achter de schermen regelt hij alles wat betreft het jongeren debat. En dan zijn ik en Romy en ik meer voor de schermen. En uh, uh, jij als assistent van de organisatie uh, ook nog erbij betrokken. Dus het is een, het is een heel efficiënt uh, klein clubje die uh, dit gaat neerzetten. Ja. En dat is ook misschien... Uh... Maar goed, zo toch? Ja, nou ja, ik hoop dat er meer jongeren zich aansluiten. En ik heb ook begrepen dat er een, uh, straks de mogelijkheid komt voor jongeren om vragen uh, in te dienen. Zeker, zeker. En dat ze daar zelfs een prijs mee kunnen winnen. Dat is ook zo inderdaad, om het een beetje ook aantrekkelijk te maken. En ja, mensen die hun vragen kunnen instellen, jongeren die hun vragen kunnen uh, insturen, uh, die hoeven niet per se boven de 18 te zijn, hè, want de, de meeste onderwerpen, spreken ook gewoon mensen tussen de 12 en 18 aan, zeg maar. Dus ook het publiek wat bij bijvoorbeeld jongerenwerk komt... waar ik onlangs nog uh, langs ben geweest... daar speelt ook heel veel en heel veel wensen vanuit. Ook de jongeren zelf, dus het zou ook mooi zijn... als vanuit die organisaties vragen en uh, stellingen worden voorgelegd. Maar bijvoorbeeld ook uit uh, de middelbare school... Uh, die we hier in Zandvoort uh, hebben, het Wim Gertenbach... als die uh, vanuit wat klassen uh, de vragen laten komen... Want, uh, ja, het is ook belangrijk dat die groep meepraat. Want anders krijg je alsnog dat alleen de mensen die mogen stemmen ook hebben meegepraat van tevoren. En het doel van het debat is juist om dat zo samen te brengen. Alle jongeren vanaf ja, eigenlijk iedereen tot en met 35, die, die is bij die avond betrokken. Dus ja. Ja, en ja, en natuurlijk politiek regering is vooruitzien. De ja. jongeren van 12 nu of 16, die, die mogen natuurlijk straks ook bij de volgende verkiezing ook stemmen. Die mogen straks ook stemmen. En het is inderdaad goed om dan nu al een beetje ze in aanraking te ko laten komen met de politiek. Ik snap inderdaad dat je door het jaar heen niet die raadsvergadering gaat bekijken. Want die zijn best wel ja, natuurlijk vrij formeel en niet echt aantrekkelijk. Tenminste, zeker niet op, op zo'n leeftijd. Maar ik denk ook wel dat het belangrijk is voor jongeren... die nu wel gaan stemmen, van 18 tot 35 bijvoorbeeld. Uh, uh, te, dat, dat die misschien ook een beetje wat meer geïnteresseerd raken in politiek. Dat, uh, dat, dat, dat denk ik ook dat zo'n jongerendebat daaraan bijdraagt. Van, hé, hey, er staat een keer een onderwerp op een agenda... Uh, waar we het bij de verkiezingen nog over hebben gehad. Ik zet een keer die, uh, die raadvergadering aan... en dan niet voor vier uur lang tot uh, middernacht, zoals het wel eens duurt... Maar uh, inderdaad gewoon uh, kijken van wat jou interesseert. Want dat politiek je interesseert, dan hoef je niet inderdaad een heel debat uh, te kijken of een hele vergaderavond. Het is gewoon belangrijk dat je betrokken bent uh, bij je eigen toekomst eigenlijk hè, en de besluitvorming daarbij. Dus... Oké, okay, en uh, dan is het natuurlijk ook wel belangrijk. Wat zijn onderwerpen uh, die uh, vermoedelijk leven bij jongeren? Hebben jullie daar al een idee van? Ja, dus zeker. Nou ja, ik, ik noemde het net al een beetje. Hè, de, het is belangrijk dat jongeren in Zandvoort ook uh, kunnen blijven wonen. Dat is de afgelopen raadsperiode ook wel een beetje daarvoor. Maar dat, is, dat besef is er wel een beetje gekomen. Dat het ook wel handig is dat hier uh, wat uh, vernieuwing en verjonging uh, blijft uh, hangen. Zeg maar, want uiteindelijk uh, heb je dat wel nodig. Anders uh, ja, het, het, het, ja dat kan je misschien niet zo zeggen. Maar als er alleen maar de oudere generatie er blijft wonen... dan blijft er uiteindelijk niet uh, heel veel over... Uh, uh, nou ja, dus, dus die woningen hè, inderdaad. Maar ook uh, wat kunnen we concreet voor jongeren in Zandvoort uh, betekenen. Uh, nou ja, je hebt bijvoorbeeld als het skatepleintje in, in uh, Zandvoort Noord bij het spoor. Waar al best wel een tijdje over wordt uh, gepraat om het zo maar even te zeggen. Maar uh, zijn er misschien nog andere plekken in Zandvoort die echt kunnen worden opgeknapt. Om jongeren uh, meer een plek te geven. En dan bedoel ik niet in de vorm van een container... zoals we dat hebben bij de brandweerkazerne. Uh, maar echt gewoon een volwaardige plek... waar jongeren kunnen samenkomen. Uh, en ja, gewoon... Uh, uh, ja, ook dat het naar de wens van de jongeren zelf is in gesprek gaan. Dat kan ook allemaal op die avond zelf gebeuren. Maar ook hopelijk is het een aanleiding... om dan vanuit de politiek steeds vaker ook... die jongeren erbij te betrekken als ze uh, ideeën bedenken. Uh, dan kan ik misschien nog wel een voorbeeld geven. Nou ja... Dat is dan misschien een iets heftiger onderwerp. Maar aangezien de gemeenten daar ook over gaan... is de jeugdzorg natuurlijk ook een uh, ja. hot item. Het is, uh, het is belangrijk dat die mensen zelf ook daarover meepraten. Dus dat soort thema's kun je allemaal verwachten uh, op die avond. Van hele praktische zaken tot wat technische dingen... die misschien wat saai uh, klinken, maar die wel jouw direct aangaan. Want uh, je zal misschien maar een keer uh, aanspraak willen maken... op uh, dat soort zorg En uh, dan is het wel handig om te weten hoe dat in Zandvoort is geregeld. Ja, dus het is eigenlijk in het belang van de jongeren ook om hieraan aan mee te doen en ja, ja, actief is, te worden in de politiek. Het, het, het, is, een, het is een informatieve, interactieve en uh, ja, een, een betrokken avond waar gewoon... Uh, dus die kandidaten van de lijst die als het goed is al iets hebben met uh, politiek en Zandvoort... Uh, die, die uh, mensen die, die komen kijken eigenlijk uh, inspireren over de Zandvoortse politiek... en waarom je uiteindelijk ook moet gaan stemmen, want dat is natuurlijk het uh, doel uh, op zich... Uh, van heel Zandvoort kiezen en ook alle bijeenkomsten die worden georganiseerd... dat zoveel mogelijk mensen uiteindelijk uh, gaan stemmen. En dan maakt het niet uit op wie, maar in ieder geval dat wij, wij dan vanuit het platform... je zo goed mogelijk de kans hebben gegeven om je te laten informeren uh, voor het stemhokje. Ja. Want er is veel te kiezen. Er is zeker veel te kiezen. Hoeveel uh, uh, jongere uh, kandidaten verwachten jullie aan het debat deel te laten nemen? Nou ja, de, de, de, de jongste van de lijst. Uh, dat, uh, dan kom je bij partijen als OPZ misschien uh, wat in een oudere leeftijd uit. Maar dat is niet erg. Hè? Het gaat uiteindelijk erom dat het die avond gaat uh, over uh, onderwerpen die jongeren aangaan. En zodra partijen daar echt duidelijke standpunten over hebben: ja, kijk, iedereen doet mee. Maar het is natuurlijk uiteindelijk aan de partijen zelf uh, hoe ze zich daar gaan uh, profileren uh, op dat uh, thema jongeren. En uh, uh, uh, wat je net zei, ja, we selecteren eigenlijk van tevoren van de kandidatenlijst uh, alle jongste deelnemers. En die doen in principe mee. En als de partijen door wat verschuivingen toch een ander iemand aandragen, is dat ook uh, natuurlijk prima. Als het maar uiteindelijk gaat, wat ik net al zei, uh, over jongeren in stand en de toekomst daarvan. Ja, ja, het is duidelijk. Het is, je kan toevallig lijsttrekker zijn, maar het is niet de bedoeling dat het een lijsttrekkersdebat wordt. Nee, het is nee. inderdaad, het, uh, dat is misschien ook nog even belangrijk om te noemen. We hebben ook nog drie uh, debatten uh, uh, naast het lijsttrekkersdebat op uh, 11 maart. En daar is het echt van de bedoeling dat het om die onderwerpen gaat. En misschien ook niet zo politiek en teruggrijpen naar wat de afgelopen raadsperiode is gebeurd. Want dat heeft geen zin op uh, dat soort momenten. Nee, het worden echt inhoudelijke avonden. En dat is ook de bedoeling uh, voor de jongeren dus. Ja. Uh, ja, als het toevallig de lijsttrekker is... Uh, dan maakt dat natuurlijk niet uit. Dus zullen we er wel op letten... dat het inderdaad niet te veel in de algemeenheden vervalt. En van, jouw partij doet niks. En dat, dat, ja. dat, soort, dat soort dingen, uh, dat, dat, dat laten we lekker voor een andere avond. Maar uh, ik hoop dat er echt uh, veel uit gaat komen. En het is... Uh, het is al bijna en inderdaad, je kan er zelf bij zijn. En uh, die info uh, kun je allemaal volgen via de platformen van Zandvoort. Kies de website zelf natuurlijk, uh, .nl. En ook Instagram en Facebook. Uh, waar uiteindelijk ook uh, via Facebook en YouTube dan uh, uh, het ook live wordt uitgezonden. Uh, uh, om dat ook wat makkelijker te maken. Want ik begrijp misschien dat je uh, niet per se daar aanwezig wil zijn. Hè? Misschien wil je gewoon vanuit, vanuit uh, je computer... even een berichtje sturen van, hey, bespreek dit. Dat kan ook gewoon, weet je wel. Het is heel laagdrempelig. Het is niet dat je daar voor een microfoon wordt gezet... en maar uh, wat moet zeggen. Dus uh, ja... Ja, nou dan dus zullen we maar een oproep doen aan alle luisteraars. Want dat zijn over het algemeen. Niet zo heel veel jongeren die in ochtends dit programma luisteren. Ja. Uh, dat ze hun, uh, hun, hun kinderen, hun kleinkinderen aanmoedigen om uh, deel te nemen aan dit debat. Ja, zeker. En wat ik net al zei, er wordt ook in de komende weken in aanloop naar het debat, uh, genoeg uh, promotie uh, voorgemaakt en uh, uh, aandacht aan besteed. Waarom ik ook hoop. En wij van de organisatie van het jongerendebat. Ja, dat er uiteindelijk gewoon wel een flink aantal mensen gaat komen... gaat kijken en uh, mee gaat doen. En misschien achteraf nog wat uh, van opik. Want inderdaad, wat ik aan het begin al zei... het is een flink aantal weken voor de verkiezingen. Dus we kunnen ook nog uh, lekker dingen die daar zijn besproken natuurlijk... Uh, wat uitlichten in de, in de aanloop nog naar de verkiezingen. Misschien nog een keer een item tussendoor overmaken... als het uh, misschien heel veel besproken wordt. Dus het is een, uh, een mooi moment. Uh, en uh, nog genoeg tijd inderdaad. Om er voordat je je definitieve keuze maakt nog even goed over na te denken... welke partij nou echt uh, voor een jong zandvoort is. En dat bedoel ik niet die partij. <laughs> nou, dan uh, hopen we dat uh, de luisteraars uh, hun kinderen, kleinkinderen allemaal aansporen om uh, deel te nemen. Uh, en dan hopen we ook maar weer... de jeugd heeft de toekomst, maar dan moet de jeugd hem wel pakken. Ja, ja, dan hebben steven. ze daar nu de kans voor. Ja, dat, uh, de, de enige kans uh, zeg ik eigenlijk altijd maar... En, uh, uh, ja, over vier jaar wel weer, maar dat is te lang. Je moet gewoon nu stemmen en nu al kijken. Want uh, als je nu 18 bent, dan is het eigenlijk een beetje stom als je niet gaat stemmen. Nou, dat zijn hele wijze ja. woorden van een jonge Jelmer. Uh, Dank je wel. Ja. En we gaan heerlijk nu luisteren naar een toontje lager met zoveel te doen. Ja. Toch door het mooie dorp in de Duin met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de anderen. Ontdek Zandvoort. Zandvoort, zandvoort, zandvoort. boodschappen nog doen en straks de vuile was. Mijn haren, dat wil ik groen.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 nou bij mij. Mijn agenda moet ik bijhouden Maar ik heb te weinig tijd, te weinig tijd te doen. Ik heb er zoveel te doen Ik moet nog een springen al Lager met zoveel te doen. Uh, ja, we hebben nu vast iemand aan de telefoon... die ook heel veel te doen heeft. René Timmerman, uh, gemeentelijk adviseur. En die gaat ons vertellen over... wat is de schuldhulproute? Ja, uh, bedankt voor, de, voor deze tijd... die ik uh, even van jullie uh, krijg... om daar iets over te vertellen. Uh, de Nederlandse schuldhulproute is een initiatief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 ja, naar een budget uh, een schuldhulpverlener van de gemeente. Um, uh, ik, ik, die budgetcoaching, dat doe ik overigens privé hoor. Dat is niet van mijn werk. <laughs> <laughs> dus dat uh, is even goed om dat onderscheid te houden. Maar uh, ja, we wij wijzen ook verwijzen wij ook, geven dat soort tips ook, zeg maar, via de website. Ja, ja oké. Okay. Nou, ik denk uh, uh, dat kunt u nog één keer het telefoonnummer uh, uh, noemen? Dat is misschien handig voor de luisteraars die het even op willen schrijven. <laughs> ja, als u. Uh,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 maar de, de, de, de hoofdactiviteit is, begrijp ik, eigenlijk gewoon ja, lekkers. Ja, bonbons is bonbons en, en banket en, en gebak. Ja, en, en ja. Die, die bonbons, hè? Ik, ben, uh, ik eet uh, af en toe wel eens een godiva van de Unidas of uh, ja. wat andere ja. dingen. Maar waar komen uw bonbons vandaan? Bonbons komen ook uit België. Aha. En, uh, onze bonbons hebben meer cacao en minder suiker. Dus ze zijn wat smaakvoller. Ah, dat klinkt heel erg goed.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 dus ja, dus dat, dat is mijn motto, alles met mate. Ja, maar je... alleen met andere dingen, ja, zeg ik maar wat meer, maar. Uh... Dus dit soort dingen, alles met mate. Ja, dat, dat, dan zal ik me niet te buiten gaan als ik er meteen <laughs> aan <stond. laughs> kom. Prima. <laughs> nou, ik ben heel erg blij met dit, uh, met dit goede nieuws. En ik vind het ook heel leuk dat u alle dingen uit het oude juristvak uh, ook nog uh, doet. Ja, ja. Uh, ze kunnen altijd terecht voor een, voor een reparatie van een sieraad... of een horlogebatterijtje of een reparatie aan een horloge. Dat ja. kan allemaal. En dat, dus. en dat wel te midden van alle verleidingen. Sorry? En dat wel dan te midden van alle verleidingen. Ja, ja, precies. Dat ja. zeker, zeker ja. Ja. Ja, de beroemde schrijver Oscar Wilde heeft ooit gezegd: I can resist every temptation except temptation itself. <laughs> dus, uh, ja, ja ik, precies. Ik ga kijken of ik dat kan volhouden. Ik nou, uh, bedank u uh, voor deze uitzending. Heel veel succes met patisserie Zandvoort natuurlijk. En uh, volgende week dat wil ik nog even zeggen, is dus een ja. klein uh, reclamepraatje. Hebben de, de Emma Plak dus, uh, hebben we een, een, een weekendaanbieding. We daarvan. En dan is die van 2,85... Nee, van 2,85... Van 2,50. euro. En... De verbinding is... We hebben een weekend... Dat gaan noemen. Die gaan we lanceren. Hartstikke leuk. Dank u nee. wel. Uh, en is... Heel veel succes. Het... En tot ja, dank ziens. dank u wel. En het is natuurlijk Halterstraat 14 minuten vergeten. Dat is ook wel erg handig om te weten. Ja? Absoluut. Ik weet u te Oké. Hartstikke bedankt. Hè? Dank u wel en heel veel succes. Nu ook met het programma. Bedankt. Dank u. Dag. Nou luisteraars, uh, dat was het dan weer. Goedemorgen Zandvoort met heel veel verschillende onderwerpen. Uh, van uh, een lang interview met wethouder Gretjan Bluis... die ook lijsttrekker is voor het CDA... over de jongeren schuldhulpverlening, uh, Zandvoort, Beyond... en uiteindelijk zijn we beland bij de Emma Plak. Uh, die in de haltestraten te verkrijgen is. Het was een uh, uitzending die mogelijk is gemaakt... door Isabel Goransson, die dit techniek gedaan heeft. De jingles, muziek en montage werd gedaan door Cor Draaier. De redactie was zoals altijd in handen van Gert van Kuik. En de presentatie werd door mij gedaan. Maar in het eerste uur werd die presentatie gedaan... door Ben Zonneveld en ook Gert van Kuik. Uh, ik wens u allemaal een heel fijn weekend... terwijl wij gaan luisteren naar Dancing With Myself van Billy Idol. and the mirror's reflection i'm a dancing with myself i wonder I see to pass me by Leave me dancing on with myself So let's take another drink Cause it'll give me time to think If I have